René van Brakel met het NOS Journaal. De saxofonist Piet Noordijk is overleden. Hij speelde tijdens zijn lange carrière met tal van bekende orkesten en jazzmusici. Noordijk begon in de jaren 50 als saxofonist in een quintet in nachtclubs. Later speelde hij lead sax met orkesten als The Skymasters, The Ramblers, Malando en Tony Nolte. Noordijk was beïnvloed door Charlie Parker en hij was een groot pleitbezorger van de Bebop in Nederland. Tussen 1978 en 1992 was Noordijk de vaste alt-saxofonist van het Metropoolorkest. Hij speelde in zijn lange carrière onder andere met Pim Jacobs en Rita Reis, Nina Simone, Dexter Gordon en Toet Stielemans. Hij kreeg tal van prijzen, waaronder een Edison Oeuvre Award en de Blijvend Apprauspleis. Piet Noordijk is 79 jaar geworden.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 oeroude beelden of, of, ja, die je die in jezelf draagt. Ja, Over een vorm van een bepaalde eigenschap. Ja, ja. En als dat. Uh, uh, uh het wordt geactiveerd door ja, omstandigheden. Ja, de, het, het wordt door omstandigheden geactiveerd en dan, dan wordt het geopend. Ja, op, op, ja. En uh, ik kwam al eigenlijk op.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 Uh, nee, het heeft er niet mee te maken. Nee. Want? Um, Omdat? <laughs> Ik heb er helemaal nooit, nooit uh, meer aan gedacht. Ik...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 Ik kom weer bij mijn boek. Het is dus de romantische liefde, maar het kan ook dus de zielsliefde zijn. Ja, ja. en je hebt ook kunstminaars. Het, een ja. minnares hoeft niet en alleen musee, maar. Het, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, geweldig. Ja. En daar nou, heb ik ook heel, ik we doen ook heel veel met dans.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 ik gebruik wel bepaalde muziek... maar ja. bij elke chakra is dat anders...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 het is heel het is schitterend. Een, een al soort blauwbaard. Ja, ja, ja, inderdaad. <racht> ja, tekenen en schilderen. Ja, dat gaan we ook met het vijfde chakra doen. Ja, ja. ja dat is ook kunst natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar ook, weet je, zo um, vanuit, vanuit het moment iets laten ontstaan. Dus, dus, dus echt weer die intuïtieve ontwikkeling, ja, ja, ja. maar dan toegepast op de chakra's. Ja, ja. Oh, nee. klopt, ja. En nummer zes. En het zesde, dat is de. de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 Ja, maar dat is natuurlijk een levenspad, dat kan je niet in drie uur kan je dat nee, dat gaan, gaan voelen, maar inderdaad, hè, uiteindelijk, ja, je groeit en je groeit en daar gaat er ook trouwens mijn stukje over, mijn, uh, uh, wat ik zo meteen nog ga zeggen, mijn uh, tekst. Oké, okay. Mario, je hebt ongetwijfeld een marktvraag. <laughs> Ah, er zijn meerdere uh, godinnen. Dus uh, je zegt van, de godin kan je niet bereiken, maar dan is het toch, een, er zijn meerdere godinnen. Dus dan moet toch een mogelijkheid zijn dat je tot een van de godinnen kan wenden. Ja, de, de godin is, is voor mij uh, het goddelijk zijn. Alleen de vrouwelijke kant van het goddelijk zijn.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 En dat is het spirituele doel van het leven. Mm -hmm. Oké, okay. ja, dat denk ik dat ook wel... Uh, Goed, hè? Dat kan ik wel onderschrijven. En een boek, hè? Ja, heel leuk. Oké. Ja, we zijn, zijn er de... stil van. Ja, ik, eigenlijk, ja, ik, ik had ook zo even... Goed, dan moet ik even tot me Tot, tot door uh, ding, ja. Dat is echt een mega boek. Weet je, misschien moeten we naar de muziekbespreking gaan. Dat wij gewoon even over na kunnen denken. En dat Rob... geven we op het uh, microfoon. Ik, ja, ik denk het wel. Roberto, hij wel. Hoor.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 Because there's something inside so strong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 Niet meer langs niet meer tegen me aan, maar echt langs me heen. Dus echt, ik had echt ruimte. En toen dacht ik, oh, het werkt dus echt. Dat is, ik vond het dat, dat, dat echt ja. uit Ik zeg van, ik ben niet onzichtbaar. Weet je wel, dan loop ik en dan lopen ze tegen me aan. En dan, okay. ja, ik, zeg, ik ben toch niet onzichtbaar. Waarom doen jullie dat? Ja. Ja. Maar het is, het is... Nou, ik denk dat je wel onzichtbaar kunt zijn. Want ik heb wel eens dat ik denk: van ik ben er even niet.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 ja, die worden één met de natuur, die staan er gewoon in. De... Ja, nee, inderdaad. En, en zo kan ja. ik het ook met mijn boekenkast. Ja, ja het klinkt bezopen. Ja, maar het, het, het maar werkt absoluut. Maar het is absoluut. echt zo. Ja, ja. ja en ook, ook door je roos, door, door, je, door je aura wijder te zetten, dan, dan, dan voelen mensen, oh, uh, gaan, nou, die, die lopen...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 Ja, en er waren geen botsingen. Ik ben ook tegen niemand aangelopen. Ik snap er nog steeds niets van, maar het werkt echt. Je kunt het trouwens in Nederland ook doen nu in Haarlem bij uh, nou, uh, Hoek, uh, hoe heet Mark Hoek. Mark Hoek. Ja, dat schijnt erg goed te zijn. Ja. Ook op maandagavond is dat. Ja. Dus ja. de luisteraar die daar interesse in heeft. Ja. Dus we af. Uh, ja, goed, dus het woord de, de, Aura is al een paar keer gevonden. Ja. Uh, wat is Aura?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 het ego, dat wil van alles. Je, je aura, uh, daar, uh, dat heeft met je, met je totale zijn te maken. Uitstraling? Nee, uitstraling, uitstraling. Ja, ja. En je ego is... Uh,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 en we, we houden ook uh, verschillende keren per jaar een vergadering. Het is leuk om elkaar weer te zien. Dan ga, gaan we in die vergaderingen, stellen we dan het, het boekje samen. Wanneer het uit moet komen. En het is veel werk aan. En het is heerlijk om uh, met therapeuten onder elkaar, uh, ja je hoort nog eens wat, om, om, om gewoon te zijn.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 En de healingopleiding geef ik dan. Dat is een. een echt een, op, een opleiding. Ik denk dat Mario bedoelde in die ruimte in de koninginnenweg maar Ja, waar, daar je je waar, waar, eigen waar praktijk. het eigenlijk is en oh, hoe lang dat duurt. Okay. Nee, nee ik, we geven daar. Uh, of ik, ik geef daar geen cursussen. Nee. Nee. Dat nee. is in je eigen praktijk. Dat. Uh, in mijn eigen praktijk, daar geef ik cursussen. Yeah. Maar niet in.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 En in, en in de Schapenlaan daar heb ik mijn praktijkruimte in Hillegom. Dus daar voor individuele begeleiding. Hm, Hillegom, dat doet me onmiddellijk aan de godinne denken. Ja, daar, dat die is die is daar niet meer, geloof is er niet meer, ik. Nee, nee. Over de boning? Nee, nee, die is er niet meer. Nee, nee. Maar ik dat is niet. Uh, nee, goed, ik, dat er maar ja, ja oké. Okay. Ja, nee, hij is er niet meer. Nee. Ah, okay. ja. um, je hebt je praktijk dus in Hillegom, maar de cliënten komen natuurlijk van heiden en Verre. Ik bedoel.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 Want hoe, hoe opener ik word, hoe minder blokkades ik heb, hoe meer intuïtiever ik ook ben. Ja. En uh, ja. Wauw. Dus dan, ja. Ja, leuk. Dat is liefde voor jou. Liefde voor mij is. Liefde is uh, geweldig voor ja. mij. <laughs> is op. op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 Het is uh, ontwikkeld uh, mm -hmm. mede ook uh, door Rob, Anseliek van Driet en uh, Peter Toon. Peter Toon? Ja. ja, die ja. ken ik ja. ja. ja. En bij uh, deze wil ik je dat uh, aanbieden. Goed, oh, Het is een spel ja. uh, door, oh, door, ja. door de Maaiers. Ja, door de, de, de Maaiers, ja. ja. ja. Okay, heel erg leuk, dankjewel, ja. alsjeblieft. Ja. Het is erg leuk om in de uitzending te, te mogen zijn. Het is ja. ook heel leuk uh, dat Dank hier uh, onze gasten is. Oh. Ja, ik heb er weinig aan toe te voegen, maar het was echt heel erg...